Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Ierland gaat voor het eerst onder strikte voorwaarden abortus toestaan. Na een dagenlang debat ging het Ierse parlement akkoord met een wet... die abortus toestaat als bijvoorbeeld het leven van de moeder in gevaar is. Abortus is bijzonder omstreden in het streng katholieke land. Ierse vrouwen weken daarom uit naar Groot-Brittannië... om stiekem een abortus te ondergaan. Het debat erover laaide vorig jaar weer op... toen een zwangere vrouw overleed na een bloedvergiftiging. Een abortus had haar leven kunnen redden... maar artsen weigerden die uit te voeren... hoewel een miskraam toen al onvermijdelijk was. Volgens Peilingen is meer dan de helft van de Ieren voor de abortuswet. De SNS-bestuurders die verantwoordelijk waren... voor de verliesgevende vastgoedportefeuille... hoeven hun bonussen niet in te leveren. Dat is juridisch niet haalbaar. De bonussen zijn uitgekeerd voor het behalen van allerlei doelstellingen... en niet specifiek voor de aankoop van de vastgoedpoot in 2006. Minister Dijsselbloem schrijft dat aan de Tweede Kamer. Volgens juristen van SNS en het ministerie van Financiën... is het ook niet verstandig de bestuurders aansprakelijk te stellen. Zo'n zaak zou weinig kans maken... omdat ze niets hebben gedaan wat tegen de regels was. Er wordt nog wel onderzocht of de bestuurders... de vastgoedportefeuille wel goed hebben beheerd. Al-Qaeda heeft in Syrië een leider van het Vrije Syrische Leger gedood, zeggen de opstandelingen. Kamal Hamami was lid van de militaire raad van het Vrije Syrische Leger. Hij werd gedood tijdens overleg met Al-Qaeda over een gezamenlijk front tegen de Syrische president Assad. Het is niet duidelijk waarom de terreurbeweging Hamami heeft omgebracht. Zijn dood maakt duidelijk hoe fragiel de samenwerking is tussen de groepen die in Syrië vechten tegen het regime van president Assad. Het weer bewolkt en een graad of 11. Aan het begin van de ochtend kans op motregen. Overdag af en toe zon, maar ook bewolking. Het is dan tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Bosduiven vinden altijd de weg terug naar huis. En volgens uh, mevrouw Lugmeijer heeft dat te maken met de ingebouwde sonar. Maar hoe werkt dat dan? Ja, ik wil het nog steeds graag weten en ik neem aan Nico ook. Dus mocht je het weten, bel dan even naar 0800 1121 of mail naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Zet je nummer erbij, dan bellen we jou even. Dat scheelt weer wachten en proberen en zo. Uh, chatten kan ook tijdens dit programma via omroepmax.nl. En dan eventjes de chat aanklikken. En twitteren kan via het nachtzuster. Facebooken kan via facebook.com slash nachtzuster. Zeg maar alle manieren die je maar kunt verzinnen om je met het programma te bemoeien. Het kan, maar de makkelijkste is nog steeds 0800 1121. Um, Postduif kun je ook sturen trouwens. Mediapark. Gewoon zeggen Mediapark, Mediacentrum. Dan vindt hij het waarschijnlijk vanzelf. Marika, die heeft vaak tijdens de vakantie buiten water staan. In plastic. En dat smaakt dan op een gegeven moment heel vies. Terwijl het water dat binnen bewaard wordt in plastic niet heel vies gaat smaken. En ze vraagt zich af hoe dat kan. 0800-1121. Pieter vraagt zich vol verwondering af waarom vrouwen hun wenkbrauwen epileren... en vervolgens met make-up er weer eentje optekenen, of twee liefst. Waarom doen vrouwen dat 0800-1121? Arie heeft een EHBO-trommel die overdatum is... en hij vraagt zich af hoe gevaarlijk dat eigenlijk is... Uh, Nora en de drie vingers van de Sesamstraat poppen. Ja, dat komt dus uh, even kijken. Door wie? Ik weet niet meer wie het zei. Oh ja, John die zei van ja, dat komt door Walt Disney. Die wilde bezuinigen op die ene vinger. Klopt dat of niet? 0800-1121. En dan heb ik nog twee vragen die iets te maken hebben met de kleur blauw. Zo wil Hans graag weten waarom Vloei uit een blauw pakje wel uitdooft. En Vloei uit een oranje pakje niet uitdooft. En Anke van Brakel die vraagt zich af of er ook zwarte ciao tjau ciao's bestaan. Want haar vriend heeft een hond Nando met een blauwe tong, maar ze betwijfelt of het een echte chow ciao is. Ja, die blauwe tong zegt een hoop natuurlijk 0800 1121. Over blauw gesproken, zo'n mooi liedje dit, Mister Blue.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 Origineel van het liedje is van Yazoo, met Alice Moyet nog als uh, zangeres. Maar uh, René Klein, die, dat was eigenlijk een van de eerste mensen die aan aids leed... en daarover vertelde op televisie uitgebreid aan Paul de Leeuw. En die zong toen vanaf zijn ziekbed dit liedje. Het maakte bij heel veel mensen heel veel indruk... en het is nog steeds prachtig om terug te horen. Mister Blue was dat. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen. Als je bijvoorbeeld weet waarom water dat in plastic bewaard wordt... buiten zo vies gaat smaken. Of als je je wenkbrauwen epileert, bel dan even naar 0800-1121... want Pieter Anbeek wil heel graag weten waarom je dat doet. En Arie wil weten of een EHBO-trommel wel over datum kan raken. En zo ja, wat is dan het gevolg? 0800-1121. Eef, goedenacht. Eef Janssen Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het eens. Ik wil even over die vraag van die ciao ciao Ja. De ciao die is namelijk in verschillende kleuren op de markt of in de wereld. Ja. Dat is namelijk de rode, de en zwarte. Een zwarte, ja? Ja, en heel sporadisch kom je zelf wel eens tegen in het wit. Dat is wel zo zeldzaam, dat uh, kom je bijna niet tegen. Die zijn duur. Eén ja, van de belachelijke. nou, ik denk dat het een uh, ja, soort albino uh, is, de, die, die is niet te tevoren. Oh. Maar... Een van de belangrijkste raskenmerken van de Chow Chow is zijn donkere tong, oftewel de blauwe tong. Ja. Maar... als er een zwarte Chow Chow loopt met een donkere blauwe tong, en hij lijkt ook op een Chow Chow met zijn punthoortje dan kun je ervan uitgaan dat het er, er is. Oh, dus Anke moet even naar de punthoortjes kijken. Nou, dat niet alleen. Hé, hey, waar moet je op nou, letten dat... bij een Chow Chow dan? Puntoortjes en wat nou, nog meer? Puntoortjes en de donkere tong, oftewel de blauwe tong. En de belangrijkste rasken de okay. Chow Chow. Ja, maar die blauwe tong dus heeft hij inderdaad... dus... Ja. Ja, maar ze zijn er ook in het zwart. Nou, dan, we, dan weet ze dat. Ja, dan heeft ze wel de discussie met haar vriend verloren, geloof ik. Dat weet ik niet of daar een discussie over gaat. Oh. Maar ik, dat heb ik even helemaal gevolgd. Nee, dat kan ik niet vervoesteren. In ja. En hoe weet je dat allemaal van die chou chaus Even. Nou, ik ben zelf in het bezit van een rode... Ciao. En ik heb uh, op het moment dat ik uh, de eerste keer een ciao ciao aanschafte, heb ik daar uh, gewoon literatuur over aangeschaft. Ja, en zo ben ik erachter gekomen wat er het mogelijkheden zijn met de beesten. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. En wat is er nou zo leuk aan een ciao ciao? Ja, wat er leuk aan is, het zijn hele rustige beesten. Ja. Die zijn uh, heel sociaal, kunnen ontzettend goed met kinderen. Uh, ja, en ze zijn ja, ontzettend gehoorzaam ook nog. En ze kunnen vrij makkelijk alleen, dus het is niet een hond die ook uh, dagelijks... Uh, of bijna proberen iemand om zich heen moet hebben. En het is een hele rustige hond en dat vind ik een van de belangrijkste kenmerken. En, en, en, en hoe ziet hij er ongeveer uit, want ik heb nog niet helemaal een beeld. Um, ja, ja... Mensen hebben zich helemaal... Het is voor, voor een grove keeshond. Voor een grove keeshond? Ja, een beetje grof oude keeshond. Oh. Wacht, ik zoek hem even. Wacht. Oh, nee, het is zo'n beer, Eve. Ja, kleine kinderen willen het ook nog wel eens een beertje noemen. Een inderdaad. beertje met zo'n krulstaartje. En nee. hele kleine oortjes. hele kleine Ach, wat lief. Het is, het is dus van oorsprong eigenlijk een Chinese oorlog. Oh, maar die moet je wel heel veel kammen. Elke dag. Ja. <laughs> dat, nou. dat, dat is dus een nadeel. Ja. En verder zijn er een hele lieve beesten, ook kinderen. Heel rustig. Dus uh, het zijn hele lieve beesten. Goed, staat genoteerd. Dank je wel even en een goede nacht nog. Oké. Okay. Doei. Ja, Hoi. Tijden. Michiel. Hi. Hoi. Ik heb een vraag. Mooi, daar ben ik voor, zeg het maar. Ja, nou vol, volgens mij is, is, is een deel van mijn vraag wel eens in de uitzending geweest, maar weet ik niet, het antwoord niet meer. Oh, dat geldt dan waarschijnlijk ook voor mij? Ja, waarom ja. worden sommige mensen wel geprikt door mugga en andere mensen niet? Oh ja, oh dat ja. Dat is volgens mij een keer geweest, lang geleden, maar ik weet niet meer hoe dat precies was. Ja, ik, ja dat is wel vaker, maar ja, ik ben het ook alweer vergeten. Ik, wel grappig, want ik heb net drie dagen op een camping gezeten met een vriendin. en. ja. Ik, ik weet, normaal word ik dan nog wel geprikt... maar deze muggen wilden gewoon allemaal liever haar. Oh, nou, dat is wel tevallen. Want ik ga, ik ga waarschijnlijk van het jaar voor het eerst kamperen. Ik heb echt nog nooit gekampeerd. Ja. En ik wil naar Zweden toe en ik denk, gewoon, weet je wat, lang gaan kamperen. Ja, verstandig. Ik ga ook in mijn eentje, dus ja, weet je, dat wordt een hele leerzame vakantie, ben ik bang. Ja, maar als, als er dan muggen zijn en die moeten iemand prikken... dan wordt het waarschijnlijk jij. Nou ja, dat is inderdaad ook een beetje... Uh, uh, M mijn vraag, want er waren mensen zeggen... ja, maar uh, de, de Zweedse muggen zijn wel anders. Zei, nou, volgens mij is een mug gewoon een mug. En zolang het ja. niet een malaria-mug is, nee. weet maakt me gek. Ja. Uh, maar ik word eigenlijk nooit geprikt door muggen. Dus oh. ik heb niet van, ja, weet je, moet ik daar dan wel, wel of niet wat mee doen? Nee, je kunt mijn vriendin meenemen. Ja, kan. Ja, want die, die, ik bedoel, als een soort muggenafleider. Dat is, ik, het was echt ideaal. Ik wist niet wat ik, ik zag. Weet, ik zat helemaal Amanda onder de de Ja, dat natuurlijk, hè? Ja, nou, dat zal ik even checken. Ja. <laughs> dat zoek ik dat voor jou uit. Dat hebben ik er wel voor hebben Maar goed, maar, uh, uh, los van het feit dat ik jou uh, uh, iemand mee probeer te geven op vakantie... bel je natuurlijk met de vraag waarom sommige mensen veel... Ja, ik, ik heb van alles al gehoord dat iets met zoet bloed, dat soort dingen... Nou, meer eigenlijk, meer eigenlijk of ik, ik me zorgen moet maken als ik, als ik zo naar Zweden toe ga, naar al die meren en zo. Er dus zijn er toch veel muggen te zitten. Of, ja. ik, of ik dan echt gewoon ja, lek geprikt moet wordt voor, voor, voor, mijn, voor de dichtheid van mijn huid. Ja. Of ik ook gewoon helemaal leeg loop. Oh, en tips is ook leuk. Mensen met tips, uh, want je kunt jezelf bijvoorbeeld insmeren met een citroen. Ja, En dan uh, kun je 0800-1121, dat... Uh... Dan, dan bel je even met, met een tipje, uh, van, want uh, als Michiel daar zit straks tussen de muggen... Dat, en hij wordt wel dan opeens gestoken, dat hij uh, zich in incasmeren. Ja. Nou, hè, het is ook weer geregeld. Het moet lukken, Michiel. Ja, is goed. Ik, ik ga even meeluisteren. Ik, even ik wens je dan alvast een fijne vakantie. Nou, dank je. Dat komt helemaal goed, denk ik. Oh, het is gelukkig do. nog twee maanden weg, dus uh, ik, ik heb nog even. Oh, oké. Okay. Nee, in die twee maanden moet het toch inderdaad allemaal opgelost worden. Ik, dat, dat komt goed. Dank je wel. Oké, okay, jou bedankt. Doei. Doe, doei. 0800-1121. Nico. Daar ben ik nog even. Hoi. Hoi. Hé, hey, uh, Astrid, die, uh, dat, met die sonar, dat uh, gaat er niet worden, hoor. Oh. Nee, want die uh, gebruiken ze op een onderzeeër. Uh, Flipper, de dolfijn, die is uitgerust met sonar. Maar duiven niet. Uh, vleermuizen, die hebben een sonar. Nou, die, die uh, doen een geluid, uh, doen die, uh, ja. geven, die geven geluid af en die, dat weer En dat is een sonar. Maar dat is dat niet doet... wat de duiven doen. Uh... Nee, nee, joh, die zijn toch niet blind. Nee, maar misschien, nou ja, hoef je toch niet blind voor te zijn. Het kan toch zijn dat zij een, een toon fabriceren die wij niet kunnen horen, dat ze het zo doen. Nee, nee dat doet de vleermuizen, maar die zien oh. niks. Oké. Okay. En, en dat is dus uh, het, het uh, systeem Sona. Dat, dat, dat gebruikt een onderzeeër ook. Een onderzeeer ziet onder water ook niks. Maar een Sona ziet alles. Een well, onderzeeën ziet boven water ook niks. Oh, uh, boven water zien ze ook niks. Oh ja, wel door de pegerskrook. Ja, <laughs> ja? Trouwens, ja. Dat, uh, dat plukken van, van die wenkbrauwen, dat klopt wel, dat mannen het dood doen. Hè? Dat doe ik ook af. Pluk en toe. jij je wenkbrauwen, Nico? Ja, tuurlijk. Als je grijze haren erin steken, moeten ze het toch uit? Echt? Pluk je de grijze haren uit je wenkbrauwen? Ik wel. Ik schrik er een beetje van. Ik ben bang dat ik aan de slag moet. <lacht> ik, heb, maar ik heb geen grijze... Heb je grijze haren in je wenkbrauwen? Ja, ja tuurlijk. Hoeveel jaar ben jij? Ja, nou, wat denk je? Um, 35. <lacht> ja. Nou, ik roep ook maar wat. Ik kan toch je stem niet horen? Hoe, hoe, hoe hey, oud ben je? 63. Oh, en hoe oud was je toen je grijze haren in je wenkbrauwen kreeg? Oh ja, een jaartje of uh, vijf geleden, denk ik. Oh, oh dat komt nog. Ik, nou, ik doe al uh, jarenlang mijn haar ook ver, hoor, want ik ben net een vrouwtje. <laughs> ik ben een beetje ijdel. Hè? Echt waar? Ja, wel, joh. Hoe komt dat dan? Ja. Uh, de tand destijds gaat toch een keer aan je knagen en dan probeer je te voorkomen maar ja ik doe niet botox of wat en ook dat, dat, uh, dat, dat nog niet weer te... niet nee. nee maar een beetje je haar in de kleur houden en je eigen beetje ja toch een beetje uh, een goed uiterlijk geven dat vind ik toch wel belangrijk maar als je de grijze haren uit je wenkbrauwen plukt krijg je dan ook minder wenkbrauw nog vooral mee hoor want je hebt ontzettend oh. veel haren oh gelukkig en op je hoofd ook, maar daar begin ik ook niet aan, die Ja, die verf ik. Ja, die verf je, want als je die eruit ja, gaat trekken is een beetje zonde. De, de, de, de, dan zit ik daarnaar te plukken. Echt waar? Dat gaan we niet doen. Dat en je... mijn horen, dat doe ik dan ook wel, hè? want er zitten ook van die haren op. En dan met een pincetje je haren van je oorlelletjes aftrekken. Ja, lekker <laughs> gevoel, joh. Dat is zo lekker gevoel. Ik heb net mijn wenkbrauwen gecheckt of ik grijze haren in mijn wenkbrauwen. Ik, nu moet ik mijn oorlellen ook nog checken, begrijp ik. Ja, nee, het zal wel dat een, een mannending zijn. Dat zijn gewoon die. Uh, je ziet bij die oude vrouwtjes ook wel. Ze hebben dan ook die haren aan die oorlellen zitten. Echt? Ja, en een beetje een baardje krijgen ze dan. Ik weet het niet. Dat heb ik allemaal wel eens gezien. Dat, dat, dat, dat vind ik niet zo interessant om Wacht gezien. even, praat even door. Ik ga even mijn moeder bellen. <laughs> praat door. Ja, dan nou belt ze maar eens op. Vraag maar of ze ja, de ja, ja, ook met een pincet op. bewerkt. Wacht even. Ik ben nieuwsgierig. oké. Okay. Oh, oh, ik druk allemaal mensen nu weg. Sorry daarvoor. En, ik, slapen. Eh, zet er naar lijn B. Mijn moeder slaapt nooit. Oh nee, dat is waar. Dat zei je altijd. Nou, ze slaapt wel, maar ze wordt meteen wakker als ik bel. Heel grappig is dat. Dat ze dat er allemaal voor jou over heeft, hè? Ja. Ik heb, volgens mij gaat dat nooit uit je. Maar ik moet toch even checken of het in de familie zit: haren op je oor. Mam? Hallo. Hi, goedemorgen met Astrid. Dag. Hi. Um, ik heb. Um, uh, even kijken, Michiel? Wie heb ik nee, nou... Nico. Oh, Nico weer aan de telefoon. Ja. En die zegt uh, dat als je ouder wordt, dat je haren van je uit je oorlellen gaan groeien. Ja. Ik geloof dat dat bij mannen wel zo is, ja. Maar jij hebt dat niet? Nee hoor. Oh, gelukkig. En onder de kin ook niet? Op je kin, mam? Nee, ook niet. <laughs> gelukkig. <laughs> en en heb, je wel, heb je grijze wenkbrauwen, mam? Nee, helemaal niet. Oh, nou hè, dan ben ik helemaal gered. Nou, dat is fijn. <laughs> Ga lekker slapen, want we hebben een belangrijke dag vandaag. Ja, ja. Ik zie je vanavond, hè? Ja. Heb jij al een cadeautje? Uh, ja. Wat heb je dan? Ik heb dekbedhozer gekocht. Oh, wat leuk. Ja, ja. dat heb je leuk bedacht. Met een printje? Met, met een printje, vraagt Nico. Met een? Staat er een, staan er figuurtjes op? Ja, er staat iets... O, nou, het, is, het zijn allemaal bloemetjes, dingen door elkaar. Oh, oké. Okay. Nou, ga snel slapen, anders zit je met Wallen morgen op bij het grote feest. <laughs> ja, goed. Dag, mam. Welterusten. Dag. Dag. dag. Nou, het is wel helemaal duidelijk, hè? Ja, maar wij hebben dat niet in de familie, hoor Nico. Hoor ik nee, net. Maar het is wel wat je moeder zei, het, is, het komt eigenlijk meer bij mannen voor, hè, zoiets. Ja, precies. Maar ook die wenkbrauwen, ik wilde het toch meteen even gecheckt hebben. Hé, hey, dat heb je gelijk, hè. Gelukkig. Goh, en Mijn, moeder, want mijn broer die is namelijk vandaag 25 jaar getrouwd. 25? Ja. Paul en Hetje de Jong uit Wormerveer, 25 jaar getrouwd. Dus vanavond hebben we feesten. En zit mijn moeder te gapen, zul je zien? Ja, dat, dat, zit, dat zit er alleen. <laughs> Die kans aanwezig, dat is mijn schuld. Maar ja, goed. Ik heb er bijna 40 jaar op zitten dus. Ja, echt? En we, we, hoe ja. hebben jullie 25 jaar huwelijk uh, gevierd? Uh, dat hebben we in Waddenooie gedaan, daar heb je een heel mooie herberg, en je ze omgebouwd als, uh, ja, hoe moet je het zeggen, een uh, restaurant en daar hebben wij een mooi feestje gemaakt. Dat heeft wel indruk gemaakt, want dat is 15 jaar geleden. Ik denk het wel, ja. ja. Ik vind het zo leuk, dat in 1988 zijn ze getrouwd. Ik heb weer even de foto's opgegraven, ja. maar hij is schattig. Wij in 74. Ja, oh, echt waar? Ja. Dat kan, ik, dat, nou, dat kan ik me ook niet herinneren. Nee, dat is waar. Nou, um, nu hang ik op. Dankjewel, Nico. En, uh, vooral op het feit dat je mensen erop gewezen hebt... dat er haren uit hun oorlel kunnen groeien. <laughs> <laughs> Goeienacht, hè? Oké, okay, groetjes, hè. Doeg, Doei. Doei. 0800-1121. Willem. Willem. Goedemorgen. Heb je haar uit je oorlel? Nee, zuster het. Oh, nee, dat, zie je, dat is een hele geruststelling. Wat kan ik voor je doen, Willem? Uh, ik had een vraag over water, over drinkwater. Ja. Wij worden geacht om een beetje voorraad aan te leggen. Als er een nood van de man is, hè, dan kan ik daar gewoon drinkwater... of een, uh, kraanwater kraamwater voor gebruiken in een fles. Oh, het is gewoon nog een watervloer. Uh, een fles water kopen. En hoe lang, is dat, hoe lang kan ik dat bewaren, zeg maar? Oh, dat is een goede vraag. Water, water bewaren. Ja, voor die voor dat ja. Als er iets aan de hand is, zeg maar. Ja, dat begrijp ik. Ja, als je fleswater koopt, dan staat het erop natuurlijk. Maar bij kraanwater, ja, weet ja, je dat niet? Dat weet ik niet. Nee. nee. Daarom, dat wou ik even weten. Ja. 0800-1121. Was je van plan ja, en... om een voorraadje aan te leggen? Uh, nee, dat niet. Maar ik, ik schoot zo eigenlijk. Ik schoot het in me op. Oh ja. Hoe, hoe werkt dat? Ja. Nou. Is er, is er een houdbaarheidsdatum? Ja. Het kan een paar weken zijn. Het lijkt me stug dat je dat een jaar of twee kan, kan bewaren, dat water. Dat, dat ja, misschien het kan het wel, maar wordt het heel vies? Volgens mij ja, gaat het wel je stinken. Het, uh, ja, weet ik niet. 0,801. Ja. Hangt het misschien 1121, even het hele nummer afmaken. Maar het kan natuurlijk ja. ook zijn dat je... Uh, uh, je moet natuurlijk wel zorgen dat, dat de fles ook helemaal schoon is en zo. Mm. Wat een gedoe. Ja, nou, ook, ook al heb ik nieuw flessen, dan wil ik toch nog wel weten hoe dat zit. Ja, ja. Nou. Ja. Je kan ook nieuwe flessen kopen, denk ik, dan voor dat soort acties. Ja, als je maar toch bezig ik... bent. Ja. Ja. Nou ja. Ik, uh, ik, uh, en ik wou graag, en ik wou, sorry. En ja. ik wou graag weten waaronder een netje onder de basket hangt. Oh ja. Heb je nog gebasketbald deze week? Nee, in het grijs verleden. <laughs> is, zou het niet gewoon zijn omdat je anders niet kunt zien of hij wel echt door die ring gegaan is? Nou, dat weet ik niet. Geloof ik niet. Oh, oké. Okay. Bij korfbal korf, heb je het ook zo'n netje onderhang. Nee, daar heb je een korf. Dat bedoel ik. Ja, maar dat is een korf. Dan kun je makkelijker zien of die bal daarin gaat dan zo'n rode ring. Nou, maar tegenwoordig camerawerk... Is, is, is het is het een zou netje. kunnen. We zouden met al die camera's tegenwoordig zouden we kunnen bezuinigen op het netje. Toch, dat <laughs> lijkt wel een goede zaak. Ja, er is dus één, één mevrouw in Nederland die is opeens werkloos. Die heeft niks meer te haken. Niet goed te haken, inderdaad. Dat is een beetje sneu. Ja, het zijn vissteken volgens mij. Als ik die visnetten van. Zo'n visgraad. Maar goed, dat dit... maakt niet uit. Nou, uh, 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Willem. Dat water, ja, dat water vind ik het belangrijkste. Eigenlijk. Oh, vind je het water het belangrijkste? Ja, het is, het is ja, wel dat belangrijk dat, dat ik mag. weet wat ik jij het belangrijkste vindt. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Dus vooral bellen over het water, mensen. 0800-1121. Dankjewel. Vriendelijk bedankt, Astrid. Jij ook, Willem. Doei. Goedjes. Doei. Hoi. 0800-1121. Leni. Dag Astrid. Hallo. Hey, in het pro van 2 februari stond een kort berichtje over duiven. Oh. Zal ik het even voorlezen? Dat is een kort berichtje. Ja. Het staat boven duiven in de weg met hulp van geluid. Een Amerikaanse onderzoeker denkt dat duiven een fenomenaal richtingsgevoel hebben... doordat ze ultralage geluidsfrequenties kunnen horen. Ze leggen in hun geheugen als het ware een akoestische kaart aan... van hun vliegroutes naar huis... De geluidstrillingen ontstaan diep in de oceanen... en hebben overal op aarde een uniek signaal tussen aanhalingstekens. Er staat dus haakjes BBC achter. Maar Ik vind het wel heel boeiend, Leni. Maar ik vraag me meer af waarom je het parool van 2 februari nog had liggen. Omdat ik dit uitgeknipt had. Gewoon uit interesse? Ja, zoals met mensen over doet, dat kan dat je vogels zulke kilometers vliegen. En uh, nou, er stond dit over de daarvoor die je erop doet. Maar ja, ik weet niet uh, of dat nou kan kloppen, allemaal hoor. Nee, ja. Goh, ik vind het wel leuk om te, om te horen. Het is wel grappig dat er dan zo'n klein berichtje in het pro van 2 februari. Dat, het, dat we allemaal toch het idee hebben dat het iets anders is. Maar dat we nu denken van, oh verrek, het gaat met geluid misschien wel. Ja, misschien wel. Grappig. Maar het dus niet. Wat heb je nog meer liggen, Leni? Oh, heel erg veel. Wat, pakken nog eens een? Nee, dat is gewoon allemaal verschillende dingetjes. Oh, nou, ik vond het wel interessant. Ik ben benieuwd wat je allemaal zo wel uitknipt. Oké, okay, nou, maar echt grappig dat je het ook zo snel terug kon vinden. Dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Fijne nacht. Hetzelfde dag als dag. ik. Dag. we verder lezen in de knipsels. Ja, dat is leuk. Oh, de duiven zitten op de dam. Ja. Alle duiven op de dam, shalalali. Sjalalala, ja die weten hoe het kwam. Sjalalali, sjalalala. Want ze zaten op je schoot. Shalalali Shalalala En je gaf ze stukjes brood. Sjalalali, sjalalala. Als een droom keek jij me lachend aan. Mijn hart ging sneller slaan.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 zij brachten ons twee bij elkaar Ieder jaar als het even kan Shalalali, shalalala Gaan we weer naar Amsterdam Shalalali, shalalala Naar de duiven op het plein Shalalali, shalalala Omdat we zo gelukkig zijn Shalalali sha la la la sha la la sha la la la sha la la sha la la la Ach, toen alles nog goed was tussen Gert en Hermien... en hun dochters nog niet in de playboy hadden gestaan. Toen zongen ze gezellig van Alle Duiven op de Dam. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen. Als je het antwoord weet op een van de vragen die gesteld is eerder in het programma... of als je zelf uh, rondloopt met een prangende of niet prangende vraag. 0800-1121 dus. Voet, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik wil even reageren. Antwoord geven op die vragen van die twee personen over dat water. Oh, nou vertel. Uh, water kun je zolang bewaren als je wilt, omdat er uh, allemaal uh, mineralen in zitten. Zoals ijzer, calcium, zink. Dus uh, allemaal, uh, allemaal mineralen die we als mensen nodig hebben. Dus water kun je uh, gewoon bewaren. Flessen water uit de supermarkt, kronwater. Ja. Ja. Dat uit uh, Ardennen komt, bijvoorbeeld. Ja. Dat kun je ook heel lang bewaren. Maar ik zelf, uh, toen ik, ben, toen ik uh, ben verhuisd van mijn ouders om mezelf gaan wonen, ben ik uh, water gaan uh, koken. Ja. Met de waterkoker en dan in een fles gooien. Oh ja, maar dan moet het dus en... wel een hele schone fles zijn. Ja, maar het, hoe, uh, uh, aan de binnenkant is het helemaal niet erg. Als je maakt die dop waar je uit uh, die in je mond steekt. Ja, als je zorgt dat die schoon is. Ja, <laughs> ja. Sowieso zou ik dat maar, altijd doen. Ja. ja, nee, maar ik bedoel, je doet met warm water. En, en, en om de zoveel tijd, om de twee maanden zo, dan kop ik uh, nog... Dan, uh, dan leef ik die fles gewoon in en dan koop ik een ander fles. Maar dat is niet omdat, omdat ik vis van, me, van mezelf. Omdat, omdat, omdat alle jij uitdrinkt Dus die bacteriën, kijk, kijk wij zijn afhankelijk van bacteriën sowieso. Dus dat maakt niet, uh, dat heeft geen uh, gevolgen voor je gezondheid. En en, en uh, koken. Dus ik kook het omdat er allemaal kalk in zit. Yeah. Het water waar ik woon. Maar kalk zit sowieso in. En uh, in bronwater zie je dat niet ik doe het gewoon omdat het water, naar mijn idee, veel lekkere smaakt. Oh. En, uh, maar als je het gewoon in de kraan, uit de kraan haalt en je uh, flesje doet. Maar dan kun je en, kunt het en... toch niet oneindig bewaren? Je kunt toch niet tien jaar een fles water laten staan? Ja, dat is geen probleem. Echt? Ja, okay. ja dat heb ik gezien bij, uh, bij een Amerikaans uh, programma. Nou, als jij het uh, zegt, geloof ik je. Ja, ik, ja uh, als jij het gezien hebt. Je mag het hebt. op internet opzoeken. Uh, uh, <laughs> ja, dat zou makkelijk veel. zijn. Ja, okay, water. <laughs> ik drink sowieso ik drink, ik drink zo, zo, twee... Uh, ik, ik probeer toch aan twee liter te komen, Maar twee liter hoeft niet per se. Want twee liter wordt er ook uh, wordt op thee, koffie, vredrag meer gelijk. Heel veel mensen denken van, ik moet echt twee liter water drinken. Maar dat, dat is niet zo. Uh, als je gewoon... Uh, als je uh, urine gewoon helder van kleur is. Ja. Mag, uh, ja? Ja, uh, daar moet je op letten. Dan, uh, ja, daar moet je ook letten. Als je, uh, je hoeft niet per se op de twee diet te letten. Als je... Als je kijk, s morgens zit je sowieso brein, omdat je natuurlijk je afvalstoffen snel werken. En en uh, je, je organen maar overdag als je uren gewoon uh, uh, helder is. En je kunt gewoon erin kijken. Ja, je hoeft niet met je ogen uh, in de wc-pot te gaan. Uh, dat ook weer niet. Maar je ziet gewoon vanzelf het helder is. Niet echt brein of brein is, heb je een probleem. Dus uh, dat ben ik je genoeg. En dan... Uh, dan heb je het antwoord, hè, dame? Ja, nou ja, dat is fijn om te weten. Ja, en dan... Uh, uh, ja, ja, ja, ja ga maar. We nee, ja, nee, ik wou gaan afronden. Ja, ik heb nog een, ik heb nog een antwoord. Oh, je had nog een antwoord. antwoord? Nee, dat ga ik niet afronden. Ja, vertel. Nou, die gaat lekker uh, op de camping. Dat ja. moet hij uh, sowieso doen. Ja. En uh, uh, hij moet geen parfum meer doen. Oh. Maar ja, je nee, want dan ruik je bevindes. natuurlijk naar bloemetjes in principe. Ja, maar vliegen, uh, muggen, vliegen, die zijn gek op uh, geurtjes. Oh. En, uh, en vooral mannengeurtjes en vooral damesgeurtjes. En en vooral dus mannengeurtjes en, en damesgeurtjes, ja? Nee, damesgeurtjes vooral. Ja. Je hebt een damesgeur die, uh, die vind ik zelf persoonlijk ook heel erg lekker. Oh. Die smaakt naar, uh, die uh, rijdt naar uh, uh, kokos. Oh, Dat is een soort. Een hele lekker geur. Dat heeft iemand ooit in Spanje gekocht. En. Uh, en, uh, en daar komen de muggen ook... Uh, maar je weet, uh, weet Fouet, dat het waarschijnlijk de persoon is die je dan leuk vindt en niet het kokosluchtje. Wie? Ik? Jij. Ja. Ja, maar ik ben, ik ben geen mug. Ik ben uh, een mens. Nee, ja, nou voor de zekerheid. Ik denk ik geef het je even mee. <lacht> ja, maar, uh, maar dus geen, uh, nee? geen uh, parfum nee? opdoen. Dat zijn goede tips. Geen parfum. Uh, kijk, kijk, of uh, het warm is... Achterwarm is en je vriendin zit naast je. Of je uh, nee, hij gaat niet. alleen, dus hij kan zonder deodorant. Hij gaat alleen? Ja. Oh, een beetje raar, is niet erg. Er nee, dus zijn erg. toch mensen die ik... alleen op vakantie gaan? Dat is toch niet? Heb ik ook gedaan, heb ik ook gedaan, uh, Engeland, Londen. Toen het heb ik echt niet anders gaan, kon. Maar ik heb daar wel mensen, mensen ontmoet. En, uh, en, uh, maar hij verloor daarvan. Ik ben wel alleen gaan, en klopt. Je, ja. kunt, je kunt alleen gaan. Er is niet mis. Nee, maar in ieder geval, hij moet geen. Uh, hij moet geen geurtjes op doen. Nee. en, dan, uh, en uh, geen, een, ook geen felle kleuren dus felle kledingkleuren okay. dus geen uh, geur moet Hij wordt oranje. echt de okay. saaiste vakantie ooit Z hij zit stinkend in dat tentje in zijn grijze kleren de, <laughs> drie weken lang nee nee. Uh, nee dat ook weer niet hij moet gewoon hij moet gewoon hij moet gewoon je kunt wat deodorant doen of uh, ja. anti antitranspirant. Uh, dat doen oh dat kan maar wel maar niet uh, maar zijn mensen kijk er zijn met vooral vrouwen dat dus zie je s morgens, of je nou in een trein zit of zo... en die zich helemaal volgieten met, met... ook met deodorant en ja. mascara, weet ik veel. En dan denk ik bij mezelf van... het hoeft niet allemaal. Je? Kijk, als je het niet erg... maar muggen, muggen... dat is allemaal genetisch bepaald, hè? Dat oh. is allemaal zin in de evolutie. En wat je weer gehoord... dat is ook vanuit het medisch programma. En daarom heb je, ik vind die medische wereld vind ik heel erg boeiend... want daar haal je heel veel informatie uit. <laughs> dus je weet... je, je hebt antwoord, haal je ook. Ja, dankjewel. En, en, en dan ga ik dan gaat hij nu proberen te slapen. Ja. Want ik wou de hele nacht door, want ik heb natuurlijk ramadan. Oh, ja. dus je... Heb, uh, ja, dat wel ja, dat wil ik ook nog even melden, want die collega had net ja. aan de lijn. Dus uh, ik, ik moet nu stoppen meteen uh, drie uur of vier, Drie uur. En uh, tot vanavond. Gaat de zon al op? Vanavond. Nee, de zon Hoe laat gaat, gaat de zon, zon op? Zon. Uh, ja, maar uh, kijk, en dat vind ik nou zo boeiend. Dus jullie rekenen de zon. Ja. Maar uh, wij rekenen de, de gebedstijd. Oh, en wat uh, is de gebedstijd dan? Gebedstijd is, uh, de, is volgens voor mij is het nu, nu begrijp je? Oh, ja. Maar, uh, om, omdat ik zelf uh, niet niet niet aan uh, gebed meedoe. Nee. Maar wel meedoe. Ja, het is heel uitleggen, Maar in ieder geval, je moet niet kijken naar de zon die opkomt. Je moet nee, dat bedet, is duidelijk. Nee, dat kan ik wel onthouden. De komt, ja. De, de, de zon komt over, over de uh, half zes komt die. Uh, tien voor half zes komt. Oh, ja, dat is fijn vandaag. dat we dat ook nog even weten. Ja, ja, ja nee, maar ik bedoel, ik bedoel de. En daarom kan je... Kijk, en de, de afgelopen dagen hoor je wel eens uh, uh, op de radio over uh, discussies, over uh, uh, uh, eten. Ja, hoe lang doet de ramadan? Het is boeiend, het is lang. Maar het is niet alleen met eten. Uh, ik, ik, ik wil nog één ding zeggen, want het al gaat uit, uit Amerikaans, uh, Australisch uh, wetenschappelijk onderzoek is nu bewezen. Uh, is Er Een, uh, onder, een uh, man die heeft meegedaan aan onderzoek... Uh, uh, die door de Italiaanse onderzoekers in, uh, in Amerika is die onderzocht. moest je drie dagen lang niet eten en niet drinken. Mm -hmm. En uh, blijkt er zijn, uh, dat uh, heel veel, uh, er zijn cellen, onze onze cellen, onze, uh, onze cellen zich herstellen. En zo kunnen we, uh, we ons lichaam uh, ook langer overdoen. Dus we kunnen in principe onze leven duur. Kunnen we gaan verlengen. En het schijnt nu, uh, schijnt nu uh, bewezen zijn dat vaste uh, bewezen is dat het uh, heel goed is voor je lichaam. Uh, maar uh, uh, niet als je ziek bent. Je moet wel gezond zijn. Dus, dus, uh, je moet, uh, dus die man die heeft dit dagen vast niet eten en niet drinken. Mm -hmm. en blij dat heel veel... Uh, ja, ik ben geen dokter, maar er zijn insuline en uh, heel veel kankereffecten. Zal maar dingen waar je kans hebt op uh, ziektes, dat die uh, enorm worden verminderd. Dus eigenlijk is het heel goed als je een keertje drie dagen niet eet? Ja, maar uh, deze man heeft drie dagen heeft meegedaan aan onderzoek. Ja. En, en, en na drie dagen is zijn bloed, uh, uh, is zijn bloed bij hem afgenomen. Ja. Is onderzocht. Ja. Uh, door, door hoge doktoren. En die hebben gezegd: van uh, dit is uh, ongekend uh, uh, ziektes als. Uh, Suikerziekte, noem het maar op. Dus die, die, die, die, die, de, de, de, de kans dat hij ooit ziek wordt is heel erg klein op heel veel ziektes. Maar ze kunnen niet garanderen dat hij 120 wordt. Maar, maar, dus, dat, dat, uh, maar, maar wij doen niet drie dagen lang die eten. Nee, 30 precies. Dagen, ja. die 30 dagen, ja. 18 uur. En het is heel goed te doen. Ja. Uh, uh, alleen, alleen je moet gewoon goed drinken. Dus... Ja, je moet, het, je moet het ook een beetje goed verdelen. Want als je er s'nachts niet aan denkt, dan heb je een probleem, toch? Precies, maar je, ja. gaat, je, gaat, je gaat naar de Albert Heijn en je denkt... Ik ga dit eten, ik ga dat eten. Nee joh, dat is totaal de weinigheid. Mijn... Gewoon iets anders gaan doen, een radioprogramma bellen... en heel lang over muggen praten dat oh, is goed ik wel ik morgen weer over muggen, ja ja dat is goed ja, morgen is een goed idee <laughs> ik zeg het vast tegen Nora dag uh, Fouet. dankjewel. Wie tegen wie tegen degene die hier morgen zit en wie is dat Nora Romanescu Nora ja oh, oké okay. nou dan uh, en wat voor ontwerp hebben jullie morgen dan ja dat weet ik niet ik ben er morgen niet nou ik, als God wil ben ik er morgen wel oké heel sterk dankjewel. Doei! Doe! Van een uh, nog een stuk jongere baas was dat Bruce Springsteen en Hungry Heart. 0800 1121. Als je weet waarom er een netje onder de basket bij basketballen hangt... Um, even kijken als je nog tips hebt voor Michiel. Die gaat kamperen en zich afvraagt uh, wat hij kan doen... om niet gestoken te worden door de muggen... en of hij zich in uh, Scandinavië druk moet maken om veel muggen beten. Um, even kijken, dan heb ik nog de vraag van Arie... die wil weten hoe een EHBO-trommel nou over datum kan zijn... Pieter die vraagt zich af waarom vrouwen hun wenkbrauwen epileren. Dus mocht je je wenkbrauwen epileren, bel dan even naar 0800-1121. Marika die vindt het water vies maken als ze het buiten heeft bewaard... in plastic flessen, maar binnen niet, en vraagt zich af hoe dat kan. Hoe vinden postduiven de weg terug naar huis? En die vraag van Hans die is er ook nog steeds. Waarom, of nee, wat is het verschil tussen uh, uh, vloeipapier in een blauw pakje rijstpapier dat uitdooft als je zeg maar je sigaret even laat liggen en vloeipapier in een oranje een pakje gewoon papier waarom dooft dat dan niet uit 0800 1121 Jan Tien goeienacht hallo, hallo ik ben met Jan um, ik ben um, uh, op zoek naar een tune oh. uit de jaren 60 ja. um, ik denk dat heel veel mensen uh, dat misschien wel herkennen uh, van de VPRO. Het was op, op, op een moment dat je de deur uitging. En het was een hele uh, uh, bekende uh, tune. Ik denk van Simon en Carfunkel. Maar oh. ik kan er niet op de computer achter komen wat dat nou precies was. En ik ben heel nieuwsgierig. Of mensen dat misschien herkennen. Maar weet je, weet je nog waar het dan te horen was? was, het, was het op de radio. Het was een radioprogramma. Je denkt van de VPRO. Ja. S'morgens heel vroeg, op het moment dat je uh, in de ronde loopt te rennen... Was, ja. Uh, ik moet de deur uit. Ja. En dan, uh, Maar hoe moest je dan in de jaren zestig de deur vooruit? Nou, naar school. Oh ja, oh ja, de jaren nee, nee, 60 wordt over. Oh ja. ja. <laughs> dus, dus we hebben het echt over 8 uur half acht ochtends. Ja, ja. en wat, je hebt geen idee welke radio er dan aan stond. Uh, ik denk radio 1. Ja, je maar had niet zo heel veel anders nog. En ja. ik heb me gek gezocht, maar ik ben niet zo erg handig op de computer. En uh, ik ben via. Uh, uh, heel veel omwegen uh, toch wel bij Simon en Carvonkel uh, yeah. terechtgekomen. Maar ik weet dat ook niet zeker. En waarom wil je, het, wil je het graag weer horen? Nou, ik zal je zeggen, ik hoor voor het eerst jullie programma. En oh. ik vind het zo ontzettend leuk. Ja, ik ook. En dat... <laughs> ja, nou echt. Ja. ja. En uh, dit was het eerste wat mij in mijn gedachten sprong. Van, dat wil ik zo graag weten. Ja. Nou, uh, Jantien, hoe klonk het ongeveer? Ja, je verwacht toch niet dat ik ga zingen, hè? Nou ja, gewoon een beetje neurie mag ook, maar dat we een, nee. beetje, een be <lacht> beetje weten wat je ongeveer bedoelt. Nee, nee, dat, dat kan ik echt niet. En dat wil ik mensen ook niet aandoen. <lacht> maar het was iets met een hele hoge stem. Uh. <lacht> Ja, ik probeer nu voor me te halen wat het geweest kan zijn, maar je, je, je, je hoeft niet te zingen, maar gewoon een beetje, was het dat, of was uh, het nu? Ja, een, een beetje dat. Eigenlijk dat precies je... dat. En het was, het, het is ook een tune die in je hoofd blijft zitten. En ik heb in mijn vriendenkring en in mijn kenniskring al, ik weet niet wat, afgezeurd. Maar niemand uh, zegt iets van, uh, ja, dat herken ik. Maar zeg je tegen je vrienden en kenniskring zeg je ook iets van... Ja, ja. verder oh, ja. kom ik ook niet. Nog één keer? Uh, nou. <lacht> nee, ik... ja. ja. Als ik denk dat dit wordt ook mijn tune wordt. <laughs> Ga ik mijn programma mee beginnen voortaan? <laughs> ja, ja, <fast. laughs> Oké, okay, maar iets van de VPRO in de ochtend. Hie, hie, zoiets. en dat, dat Al op vrijdag. Kijk, het wordt ja. al steeds... Uh, en je associeert het met Simon en Carfunkel. Ja, maar het, het kan ook zijn dat ik het volkomen mis heb. Ja, en ik, ik, en, ik hoor mensen... Uh, uh, antwoorden geven op vragen waarvan ik denk: Goh, fantastisch dat je dat weet. Ja. En misschien is er iemand die zegt: van... Oh ja, dat herken ik. Ja, dat het, maar waarschijnlijk wel. Dat moet toch wel. Moeten ja, toch meer mensen ik. op vrijdagochtend in de jaren zestig oh. vroeg wakker zijn geweest? Ja. Ik, uh, nou, ik, ik ga op zoek, Jantine. Maar het probleem is: ik moet natuurlijk wel bij jou kunnen. Ben je nog wakker zo? Ja. ja, dan moet je even je nummer doorgeven, want als er dan iemand zegt het is dat en dat en we hebben het, dan moeten we, moeten we even weten of het goed is. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay. Het is niet het luchtalarm, hè? Het was niet om twaalf uur... Uh... <laughs> <laughs> Nee, dat was het absoluut niet. Okido. Nou, uh, geef je nummer nog even door. Blijf hangen. En dan uh, gaat de rest van Nederland. Alle mensen die op vrijdagochtend. wel eens naar de VPRO luisterden. Uh, op Hilversum 1 of waarschijnlijk. Uh, bellen naar 0800 1121. Dankjewel, Jantien. Oké. Okay. Doeg. Doeg. 0800 1121. Ja, Richard. Ja, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alweer een vraag. Oh opeens hoor ik je niet meer. En meestal betekent dat dat je dan opeens... Amal? Ah, daar was je weer. Je ja, zat nee, even meer... onder het mute-knopje, dat kan gebeuren. Oké. Okay. Zeg het dus. Um, ja, vraag, ja. ja. Ik, ik zat van de week in het vliegtuig en toen ging ik over de Arabische Zee... en toen, uh, en toen dacht ik, ja, ten zuiden van de Arabische Zee begint de Indische Oceaan... op ja. het einde van India ongeveer. Ja. En, en, dan, en waar, is, waar ligt die grens nou precies, hè? Maar dat kan je natuurlijk niet. Zag je zien. geen lijntje? Nee. nee, dat zie je wel bij de Evenaar als je op de boot bent. Oh, maar er loopt niet gewoon, loopt niet nee, gewoon een lijn. Dan zie je geen lijntje. Nee, oh. nee, nee. nee. Dat vind ik ook altijd zo teleurstellend als je de grens overgaat van Nederland naar Duitsland bijvoorbeeld. Ja, maar dan zie je andere koeien. Ja, dat is waar. En andere bordjes, langs Wij de weg. We vroegen altijd, nou zien we Belgische koeien en zien we Franse koeien. Of zoals mijn zoon zegt, melkpaarden. Wat oh ja. ik echt heel mooi vind. Maar uh, ja, nee. Het ja, staat dus geen, niet gewoon een uh, doorgetrokken witte streep. Jammer. Nee, maar ook niet op de kaart, hè? Als je je open openslaat, staat er ook geen. Uh, Hebben ze geen, geen grens dan bij de, bij de zee? Nee, nee, nee, bij de oceaan? Oh. Nee, dat doen ze niet. Dat is raar. Ja, Misschien weten ze. Niet. Is er niet nog een stuk twijfelgeval? Een soort uh, Niemandzee. Ja. Oh. Ik val stil omdat ik nadenk. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar nee, dat denk ik niet. Maar je vindt niet op internet. Hoor, wat, waar zit die grens nou? Hè, van zee? Ja, maar dat weten vast mensen. Waar zit de grens? Ja, zo, zo. In de maar we, ja. we, het is even kijken hoor. Want die, precies die oceaan waar jij het over had. Is de grens tussen? De Arabische zee en in de Indische Oceaan. Ja, maar dat is natuurlijk niet de grens tussen... De... Oh ja, dat, dat is eigenlijk... Ja, al een... ik, ik, ik, kwam uit, ik kwam uit Bangladesh en dan, uh, dan ga je dus eerst over de, de Golf van Bengaal... En dan heb je de zuiden daarvan ook weer de Indische Oceaan. En toen uh, waren we voorbij uh, India, uh, Mumbai. En toen dacht ik, dan heb je dus ja, de Arabische Zee en de zuiden ook weer die... maar waar ligt die grens dan, hè? Maar even voor mij, want ik, topografie heb ik... Uh, ik had vroeger meneer Wolzak op school. En ik weet niet oh. wat er gebeurd is, maar ik heb er gewoon helemaal niets van onthouden... van wat de beste man ooit gezegd heeft. Er werden heel veel topografie op de lagere rug. Ja, wij ook. Maar ik weet, het wilde niet beklijven bij mij. Dus echt, ik ben, als je mij zou vragen... Waar, nou, ik ben in staat om het verkeerde land aan te wijzen als je om Italië vraagt. Dat is echt heel verdrietig. Nee, Italië ja, weet ik wel. Ja. Dat, is die, dat is die laars. Maar, maar, um, maar we hebben het nu dan eigenlijk over de grens tussen India en Bangladesh. Nee, oh. nee, nee, nee, nee. Tussen wat gezien... en wat is het officieel de grens? In India en Bangladesh, dat is duidelijk, dat zijn landen... Ja, maar het water dit is, hoort er toch bij? Ten, ten, westen, van, ten westen van India, ja. eh, bij, bij uh, Mumbai, daar heb je ja. dus de, de, de, de Arabische Zee. Ja. En als je dan naar het zuiden gaat van India, dan heb je de Indische Oceaan. Maar waar ligt de grens nou tussen die Arabische Zee en de Indische Oceaan? Oh, het gaat je. Ja, maar is dat, niet, is dat niet ook een grens tussen twee landen van wie dat water officieel is? Ja, ik ik zei het, he? ik zei het, meneer Wolszak, Het is helemaal weg. Maar, maar, ja, maar tussen dan wat en wat is? Kunnen zien dan? Ja, maar is het? Maar het is geen grens tussen landen. Nee, want die is... Grens tussen landen, die gaat maar een paar mijl buiten de deuren en dan houdt het op. Oh, Dus okay. ieder land hetzelfde. Oh, dus de vraag is gewoon waar de oceaan, waar de ene oceaan over of waar de zee overgaat in de oceaan, waar de die Arabische Ochoïdes, ja. zee ja. overgaat in die Indische oceaan. Kun je dat ergens ja. zien? Ja. Ha, hè? Nou, ik geloof dat ik het bijna begrijp. Dat moet lukken. Ja, dat moet vast wel lukken op ja. jouw leeftijd. Ik ga de vraag nog een ja. paar keer voorlezen... en dan hoop ik dat er iemand belt met het antwoord, Richard. Ja, heel goed. En dan had ik nog, nog, nog iets over die wenkbrauwen. Ja. Mijn moeder, of die had ook die, die, die, net als Marlene Dietrich dat had... Ja. hadden ze die wenkbrauwen eraf vroeger. Ja. En, en, en dan tekenden ze ze weer op met een, met een potlood en een stukje hoger of zo. Ja. Nou, en dat was dan mooi... Ja het, schijnt, dat, ja, het schijnt gewoon een uh, ja, puur esthetisch iets te zijn, hè? Ja. ja. Dat, dat je er mooier uitziet als je wenkbrauwen wat hoger ja. zitten. Ja, haar eraf halen, hè. Dat doen de, de vrouwen tegenwoordig voor een andere plaats. Maar in ieder geval dat ze uh, dit dat is op hun we wenkbrauwen halen ze dan. Uh... Je kunt ook je voorhoofd een stukje oplengen als je dat zou willen. Ja, dat kan ook. Dan uh, hebben ze die vrouwen een diadeempje voor, hè? Dus oh. het vel kunnen ze een vel over het diadeepje trekken. Heb je ook oh, daarom heb ik een paardenstaart. Dat trekt ook al zo lekker strak. <laughs> dat, is er, ja, dat is een goed Maar, maar ja. dat, oh, dat zal je zien. Want ik verbaas me ieder jaar weer over. Oh, wat hebben ze nu weer bedacht in de mode? Maar dat wordt nog eens een keer mode om gewoon je haar boven. T, t, t, nog je, je, dat je een langer voorhoofd krijgt. Krijgen we dat? Oh, dat had ik helemaal niet moeten zeggen. Nu komen Victor en Rolf op het ja. idee. Je, je haar ervoor bovenaf halen, bedoel Ja, je. bij vrouwen, dat je een langer hebt. De, de, de Afrikaanse vrouwen, die ja. er, die inplant een stuk verderop hebben. Dat is wel heel mooi, dat vind ik echt nou, heel mee. mooi. Oh jee, ja, nou, ik ga zijn. snel ophangen voordat we nog meer afschuwelijke, pijnlijke dingen bedenken die in de mode kunnen komen. Dankjewel Richard. Oké, okay, graag gedaan. Goeienacht. Ja, dit was een ingewikkeld verhaal, maar de vraag is dus eigenlijk... waar lag de, ligt de grens tussen de Arabische Zee en de Indische Oceaan? Dat is eigenlijk de hele vraag. 0800 1121. En hoe kun je dat zien? Uh, Jasper? Ja, daar zijn we weer. Hallo. Hoi. Um, het, uh, uh, pff, het, je, je kan ongeveer de even zien. Ja. Als je volgens mij een bak water hebt... Ik laat het door een afvoerputje... Oh ja, want dan gaat de ene kant links om en de andere ja, kant ja. rechts om. Ja. ja. Wij zitten op rechts, dacht ik. En als je over de evenaar komt... Dan... Ik weet niet of het in een vliegtuig werkt. Ik weet niet of je het <laughs> toelaat. Dus ik, ik weet dat er turbulentie is, maar ik moet even naar het toilet... om te kijken of we al over de evenaar heen zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, mijn, mijn vraag. Ja. Um, fijnstof. België op canvas en... en andere zenders die besteden daar uh, aandacht aan. Van uh, er is nog een mogelijkheid over fijnstof in het noorden van België, in ja. de ochtend. En de zonindex is morgen. Nou, we oh, die hebben we een soort de... smogbericht. Smok, ja, dat nou, oh. er staat ergens verstopt op Teletext, pagina 711. Ja. Staat een smokbericht. Maar ik zie dat nooit terug in het, in het publieke omroep weer. terwijl we het, het vieste kind van de klas zijn van heel Europa. Dus waarom wij geen smokbericht hebben in Nederland? Ja, en nog, nog iets gekker. Ik, ik zie de klok naar de vier uur schuiven. Dus ik ga het kort houden. Oh! <laughs> uh, Rokers die ja. hebben plaklongen, die hebben teer. Ja. Nou, dat blijft fijnstof veel beter ophangen dan mensen met een schone longen... omdat je dat beter uit kan hoesten. Oh. Dus ik denk eigenlijk dat de rokers van vandaag zijn de catalyzators van de fijnstof. Dat, is een gek, dat, dat, dat klinkt gek. Want hmm. als je het nou voorstelt, zo'n zo zo kleefhanger voor vliegen... Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de longen van rokers. Ja. Nou, die gaan fietsen, die komen buiten en die gaan in inademen. Maar wat is je vraag, Jasper? Mijn vraag is, waarom heeft de publieke omroep, terwijl we het vieste kind zijn van de klas van Europa, geen informatie over de smok bij de weerberichten? Oké. Nee, dit is een hele goede vraag. Die neem ik mee. Vroeger was er nog een beetje vaag. Erwin Krol, die zei nog iets over hooikoorts, weet je? Oh ja. Maar pagina 711, kijk daar maar eens op elke dag. Ja. Ja, maar er staat volgens mij, er staat nu uh, fijnstof, uh, staat uh, binnen de perken van geen tot gering. Het staat nog gering, niet eens ja, halverwege tot matig. Dus uh, ja, nou, ja, ja, het is net een beetje als het weerbericht op Curaçao. Als het altijd lekker is, dan gaat het op een gegeven moment de lol eraf om iedere keer hetzelfde te melden natuurlijk. Nou ja, we hebben, we, laten we wachten op Mexico City en al die grote steden dat echt de, de ja. fijnstofslachtoffers gaat uh, laten vallen. Want Nederland doet dus echt helemaal niks op het gebied van fijnstofinformatie. Staat genoteerd. Dankjewel Jasper. Oké, okay, doei. Doei. Meneer Van Weers. Hallo. Goedenavond. Oh, hallo meneer Van Weers. <laughs> ja, goedenavond. Dag. Ik ben even in Kerkje en maak uh, spa. Vroeg spa of spa. Er staat zelf een volle datum op. Meneer Van Weers, uh, uw telefoonsysteem en het onze is niet helemaal compatibel. Ik, ik hoor u praten, maar het klinkt een beetje. Sorry, ik zou de radio zelf zetten. Zou dat uitmaken, denkt u? Dit klinkt namelijk een beetje. Is het beter zo? Nou, nauwelijks. Oh ja, ik heb er niks aan het doen. We de celstrek hier op de telefoon. Echt waar, waar zit u dan? Maastricht. Maastricht? Maastricht. Oh ja, ja, dat is gewoon te ver, denk ik. Nee, maar het ja. spijt me, het is echt, uh, ik, ik, hoor, ik kan u echt nauwelijks verstaan. Dus dan, dan uh, haken allebei de luisteraars af... Dus okay. nee, het spijt ja. me heel erg. Ik vond het echt bijvoorbeeld al fijn dat u er was. Maar dit, dit wordt hem niet. Dank u wel in ieder geval voor het bellen. Bye bye. Dag, hé, hey, dat verstond ik. Bye bye. Er <laughs> waren ook hele korte lettergreepjes. 0800 1121. Blijf vooral bellen als je over een goede lijn beschikt. En dan vooral met antwoorden, want ik heb nog heel veel vragen openstaan. Mailen mag ook omroepmax.nl. en zet je nummer er dan even bij. Oh, straks disco.